Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Politieagenten en boa's zouden een hoofddoek of andere religieuze tekens moeten kunnen dragen. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme. Die is nu bijna een jaar aan de slag en kwam voor het eerst met plannen. Als het gaat heel specifiek om uh, dus hoofddoek bij politie en bij de BOA's... Ja, dan heb ik in ieder geval in mijn zoektocht... geen enkel professionele argument kunnen vinden... waarom dit niet zou uh, ingevoerd zou moeten gaan worden. Dus je ziet gewoon dat het een willekeurig politieke uh, ambitie is... Uh, om, om dit niet toe te staan. Ja, ik vind dat je daarmee niet tot een inclusieve samenleving kunt komen. De coördinator kwam met nog meer advies aan het kabinet. Zou moet volgens hem de aanpak van discriminatie van stagiaires beter. En zou het goed zijn als Nederland excuus... ...maakt voor het slavernijverleden. Je betaalt eindelijk wat minder aan de pomp. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. De landelijke adviesprijs is nu gemiddeld 2,9 euro. En begin juni was dat nog ruim 2,50 euro. De afname komt vooral doordat olie minder duur is geworden. Mexico is opgeschrokken door een krachtige aardbeving. Zeker één iemand is om het leven gekomen... ...toen een muur van een winkelcentrum instortte. Er zijn nog weinig berichten van grote schade. Wel viel in delen van Mexico stad de stroom uit. En op meerdere plekken renden mensen in paniek naar buiten. En het museum Naturalis in Leiden is een speciale visrijker. De maanvis die vorig jaar op Ameland is aangespoeld, wordt daar opgezet. En dat is een flinke klus met een lengte van 1,80 meter en 400 kilo is het een van de grootste maanvissen ooit. Verslaggever Jeroen de Jager, naar mijn kijkje. De geuren, het is hier niet te harde. Zes mensen eromheen, allemaal in regenkleding met laarzen aan, die bezig zijn met houten spatels om. Een laag eraf te schrapen, wat voor laag is dat? We gaan dat natuurlijk opzetten, dus met huid, en, met huid en haar noemen we dat maar even. En dat noemen we een huidpreparaat. En uh, het is eigenlijk een, een hele grote pannenkoek, als het ware. Een hele dikke pannenkoek. En dan is het lastig om de huid in één stuk eraf te halen. Het duurt nog een jaar voordat de vis helemaal klaar is. En dan nog het weer. Morgen net zoiets als vandaag. Een mix van zon, wolken en af en toe een buitje. Dan ongeveer 17 graden. Elke maandagavond, play it loud. Opzet het hem, Middle mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren wel weer naar de 46e aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema en hebben we de afgelopen vier weken kunnen genieten van een ethisch thema. Helaas zit de ethisch metal top 80 er sinds vorige week weer op, maar niet getreurd. Want dit soort lijstjes draaien smaakt natuurlijk naar meer. Dus hoe kan het ook passender dan aansluitend gelijk maar een 90s lijst te tegenaan te gooien met de beste metal nummers er uit dat decennia. Het zou natuurlijk logischer geweest zijn een top 90 te doen, maar dit kwam technisch gezien niet lekker uit. Dus doe ik wederom een top 80 met als bron de top 100 lijst dat de website van Metal Hammer in 2018 had gepubliceerd. Met wat lichte aanpassingen van mijzelf. En zal ik wederom elke week 20 nummers draaien, vier weken lang aftellend naar de nummer 1 positie. 10 oktober hoor jullie dan iets voor 1 uur de ontknoping van deze nostalgische lijst. En ik kan jullie vertellen dat er een heleboel geweldige platen in staan. En ik ga ze met heel veel plezier allemaal voor jullie draaien in zijn geheel. We begonnen uiteraard deze lijst met de nummer 80, die is ingenomen door de Stoner Metal Band. Kajus en ik draaide de zeven minuten lang durende plaat Gardenia... voor jullie op deze positie, afkomstig van een geweldige derde album... Welcome to Sky Valley uit 1994. Het verscheen als tweede single en opent het album... wat een magnus opus werd door de band. Of voor de band. Caius werd opgericht in 1987 in Palm Springs, California... onder de naam Sons of Kaius, later veranderd na Kaius, door John Garcia, Josh Hom, Brand Bjork... die dit nummer schreef, en Chris Cockrell. Het kwartet werd populair in de woestijn dankzij hun beroemde generatorfeesten. Dit waren feesten die werden gevoed door gasgeneratoren en gehouden in Kenyans een geïsoleerde woestijn rondom de kleine valleisteden. De band viel na tien jaar uiteen in 1997 en sindsdien zijn de bandleden allemaal bij andere bands gaan spelen, zoals onder andere Queens of the Stone Age, Fu Manchu, Eagles of Death Metal en Damn Crooked Vultures, om maar even wat bekende daarvan te benoemen. Veel bands waren door de muziek van keyers geïnspireerd, waaronder Electric Wizards, die je zo nog voorbij hoort komen, maar ook Monster Magnet, later ook nog in deze lijst te horen. Orange Goblin, Fu Manchu natuurlijk en Clutch. De jaren 90 waren vooral bekend vanwege het ontstaan en ontwikkeling van nieuwe genres en subgenres, zoals black metal, dat zich ontwikkelde in Scandinavië. En natuurlijk nu metal, maar de al bestaande stijlen ontwikkelden zich uh, verder, zoals dat gebeurde met death metal. Het kon allemaal harder, bruter, sneller en technischer. En zo stonden er eind jaren 80, begin jaren 90... veel death metal bands op. Zoals deze brute technische Amerikaanse death metal band Suffocation. Dat in 1988 werd opgericht in Santa New York. Bestaande uit leadgitarist Terrence Hobbs, bassist Derek Boyer, ritmegitarist Charlie Enrigo, drummer Eric Morotti en zanger Ricky Myers. De band kreeg bekendheid met het debuutalbum Effigy of the Forgotten uit 1991. Dat in de jaren 90 een blauwdruk werd voor het death metal genre. Sindsdien heeft Suffocation nog eens zeven albums opgenomen. Van het geweldige debuut en tevens van hun allereerste EP Human Waste... ...de hoor je zo de klassieker Infecting the Crips op nummer 79 in deze lijst. Volgens Metal Hammer stond dit nummer op nummer 85... ...maar dankzij een kleine aanpassing, omdat hun positie 79 niet echt een metalplaat was... ...verdienen deze New Yorkse mannen een plekje op deze positie. Dus nummer 79. met Only na de technische death metal van Suffocation met Infecting the Crips op nummer 79. En dit was het eerste nummer dat werd geschreven voor het album Sound of White Noise dat in 1993 verscheen. En wat het eerste album was van, met zanger John Bush die in 1992 de oude anthrax zanger Joey Belladonna verving. In een interview in 2013 zei drummer Charlie Benanti dit was het eerste nummer dat John met ons schreef. Het werd meteen zo'n heel aanstekelijk nummer. En daar waren we allemaal erg enthousiast over. En wat die platen nadeed, het was heel erg spannend. Sommige mensen zeiden dat we een beetje grunge waren op die plaat, voegde hij aan toe. Maar de enige reden waarom ze dat zeggen is omdat Dave Jordan het heeft geproduceerd. En hij werkte met Alice in Chains samen. Het zou heel moeilijk voor ons zijn om met een nieuwe zanger te komen... en Among the Living opnieuw te doen. Ik denk dat het een keerpunt was. Only werd een van de populairste n songs uit de John Bush periode... En James Hetfield van Metallica noemde only het perfecte nummer. Van de trash metal gaan we vloeiend over in de rauwe black metal uit het hoge noorden van de band Immortal. Dat wordt gezien als de pioniers van de Noorse black metal. Op nummer 77 vinden we The Sun No Longer Rises van het album Pure Holocaust, wat de band's tweede release was. Het werd gereleased op 1 november 1993 onder Osmosis Records. En heeft vergeleken met het vorige album Diabolical Full Moon Mysticism... een sneller geluid en gaat tekstueel meer over ijs, sneeuw en fantasy-landschappen. Zo ook The Sun No Longer Rises. Brrr. Nummer 77. of you with your long hair and faggot clothes, drugs, sex, every sort of filth. And you hate the police, don't you? You make it easy. Number 76 In de lijst de Britse Doom en Stoner Metal Band Electric Wizard met The Wizard in Black. Electric Wizard, dat in 1993 werd opgericht in Dorset, waren overduidelijk geïnspireerd door Black Sabbath en bedachten hun bandnaam door twee Black Sabbath nummers te combineren: Electric Funeral en The Wizard. Hun inspiratie was ook goed te horen op het album Witch Cold Today, wat in 2017 uitkwam. Het materiaal is exclusief opgenomen met apparatuur van, de ja van voor de jaren 70 en wat erg doet denken aan het geluid van het gelijknamige debuutalbum van Black Sabbath. Ze, bedrag, ze brachten tot op heden negen studioalbums uit... waarvan twee worden gezien als belangrijke mijlpaal in het doom-metal genre. En dit waren Come My Fanatics uit 1997... waarvan jullie zojuist dit nummer hoorden... en Dope Throne uit 2000. De volgende plaat die we terugvinden in deze lijst... op nummer 75 kennen we natuurlijk allemaal... En verbazingwekkend, verbazingwekkend genoeg sorry, stond, staat hij volgens Metal Hammer slechts op deze lage positie. Maar als u bedenkt dat er zoveel goede muziek is uh, uitgebracht in de jaren 90, mogen we toch blij zijn dat hij er wel in staat. Had ook niet anders verwacht. Ik heb het over het schitterende November Rain van Guns N' Roses... dat in 1991 verscheen op het eerste deel van 2 van Use Your Illusion... Dankzij deze ballad bereikte Guns N' Roses een meer mainstream publiek... omdat ze daarvoor natuurlijk meer hardere nummers maakten... en betekende dit ook de commerciële doorbraak voor ze. Ook bereikten ze vier van de niet hardere nummers als Don't Cry, Patience... No November Rain natuurlijk... en Estrange vaak nog hoge noteringen in de samengestelde hitlijsten... als bijvoorbeeld de Top 2000. De videoclip wat anderhalf miljoen dollar had gekost was ook zeer geliefd... en werd vaak uitgezonden op televisie. November 1 gaat over relatieproblemen en hoe moeilijk het is om in tijden van tegenspoed nog van elkaar te houden. Geniet van dit 9 minuten durende liefdesverhaal. Nummer 75 Uit ons op het mooie November Rain van Guns N' Roses op nummer 75 in deze lijst hoorden we de Finse metalband Amorphis met hun be wellicht bekendste nummer Black Winter Day. Het verscheen als single van hun tweede album Tales from the Thousand Lakes uit 1994. En eveneens als splitsingle met de Zeeuwse death metalband Gorefest. Tales from the Thousand Lakes is een conceptalbum geworden waar de teksten van zijn gebaseerd op het Finse 19 e eeuwse epos genaamd Kalevala. Het werd samengesteld door de folklorist en arts Aelias Lundrot... op basis van mondeling overgeleverde uh, Karelische en Finse volkspoëzie. Het epos is de hoeksteen van de Finse nationale identiteit. We blijven nog even in het prachtige Hoge Noorden... en reizen terug naar Noorwegen, waar we zo direct net zoals eerder... met Immortal een black metal band gaan horen, al is Dark Throne waar ik het over heb eerst in de tijd van hun oprichting in 1986 begonnen als death metal band... maar met hun tweede album, A Blaze in the Northern Sky... een complete imago en stijlverandering hadden ondergaan. En de fans daarmee enorm verrasten. Het werd zelfs een blauwdruk voor de true Norwegian black metal scene... die de jaren daarna opkwam. Van het vierde album Transylvanian Hunger uit 1994... hoor je zo de titeltrack dat over de zelfmoord van Per Dead... Inge Orlin gaat. De zanger van de band Mayhem... De titel refereert weer naar een t-shirt wat hij droeg toen hij zelfmoord pleegde... met daarop de tekst I Love Transylvania. Wat ook te zien was op het beruchte album The Dawn of the Black Hearts. Nummer 73. afkappen, want we rennen het anders niet binnen de tijd. Op nummer 72 vinden we zo, de, ik nog gewoon een echt klassieker van de Amerikaanse death metal band, Obituary met Chopped in Half. Dat was een van de beste albums uit zijn carrière, afkomstig Cause of Death, dat in 1990 uitkwam. Het was het tweede album voor de band en werd beschouwd als een klassieker in de geschiedenis van de death metal. Het was het eerste album met bassist Frank Wat Watkins en ook die van gitarist James Murphy, die daarvoor bij Death speelde. Hij was enkel op dit album te horen. Voor het eerste uur was uh, uh, eindigt zo direct is dit het laatste nummer. Uh, waar ik normaal gesproken tien nummers behandel. Maar vanwege de lange speelduur van veel nummers kan ik er maar negen draaien. Dus geniet nu van obituary op nummer 73 als ik maar niet vergis. En tot straks na 12 uur met nog elf heerlijke 90 nummers. Jump in Nummer 72